De GroenLinks-fractievoorzitter wilde tijdens de raadsvergadering in Roermond opening van zaken geven. Maar tijdens een schorsing werd haar volgens eigen zeggen gewaarschuwd dat ze vervolgd zou worden als ze zaken kenbaar zou maken.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 drum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 I do, I do. Swept away, I'm stuck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 She loves